Reputatiecoding Podcast nummer 93. De onderwerpen voor deze podcast zijn voornamelijk uitgewerkt tijdens een flexwerksessie. Daarover zometeen meer. En vorige week na het publiceren van de podcast zag ik dat WordPress 4.0 is uitgekomen. Dus daar wil ik je ook het een en ander over vertellen. Ook heb ik de oplossing als je tegen problemen aanloopt met het autoriseren van de plugin BackBee Up met je Dropbox-account. Verder heb ik antwoord op de vraag of responsive webdesign een rankingssignaal is voor Google. Een topic over de hersteltijd bij een Penguin-algoritmische penalty. En sinds kort is de Google Webmaster Academy ook in het Nederlands beschikbaar. Dan behandel ik nog de voor- en nadelen van endless scrolling paginas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 Een trend die al jaren gaande is, is het nieuwe werken en het leek mij leuk om daar ook eens ervaring mee op te doen. Dus heb ik de plaatselijke vestiging van Rietjes in Apeldoorn benaderd met de vraag of ik het eens uit mocht proberen. Toegegeven, het is niet bijzonder flex werken, want de Rietjes kantoorruimte is hemelsbreed slechts zo'n anderhalve kilometer van mijn huis. Maar als ik officieel klant zou worden van Rietjes, dan kan ik ofwel in Apeldoorn, of in heel Nederland, of in de hele wereld onbeperkt werken in de business lounges en gebruik maken van alle faciliteiten op de desbetreffende locatie. Nadat ik vanmorgen onze dochter naar school had gebracht, reed ik door naar mijn tijdelijke kantoor. Daar werd ik vriendelijk welkom geheten door de dame aan de receptie, die mij op weg hielp met het verbinden met de wifi van de locatie. Even later kwam ze vragen of alles naar wens was. Inmiddels was ik al online aan het werk op mijn groenboek, dus het was prima. Ook kwam de general manager nog even vragen of hij nog iets kon betekenen. Het valt op dat de medewerkers ontzettend dienstgericht zijn en behulpzaam. Ze doen er echt alles aan om je verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Het enige kleine minpuntje vond ik wel dat je in de business lounge, waarvan ik overigens een foto heb opgenomen in de show notes, de mensen aan de receptie de telefoon hoort opnemen en hoort spreken. Maar met de oordopjes van de iPhone in, afgestemd op het internet radiozenden met relaxte muziek, was dat kleine ongemak snel verholpen en vloog de content uit mijn vingers. Vaak krijg ik buikkrampen van de koffie uit van die douwe Egbets koffie kantoorautomaten. En ik hou nu helemaal van koffie, dus dat is jammer. Vaak beperk ik me dan noodgedwongen tot water of thee. Maar de koffie die uit het apparaat in de pantry van Rietjes komt... smaakt heerlijk en geeft me geen buikkrampen. In de business lounge was ik aan het werk in de zogenaamde ThinkPod. Dat is een kleine ovale werkplek met van zo'n 1 vierkante meter... die is voorzien van drie stopcontacten, een lampje en een werkblad... waar je prima je laptop of zoals in mijn geval een Chromebook... een notitieblok en je mobiele telefoon kwijt kunt. Heb je meer ruimte nodig voor je werk dan moet je upgraden naar een kantoor. Ik denk echt dat die Thinkpods voor veel flexwerkers prima volstaan. De bureaustoel zit prima en voor mij is de werkhoogte van het bureau ook prima. De diepte van het bureau stelt in staat om mijn ellebogen te laten rusten, hetgeen de schouders weer ontlast. Rietjes is overigens een bedrijf dat hard werkt aan haar reputatie. Overal in het pand zie je kaartjes staan en posters hangen met erop de tekst Worden graag van u? Uw mening telt. Ga naar rietjes.com/feedback. In de show notes heb ik een foto opgenomen van zo'n kaartje. Als je naar die URL gaat, dan krijg je het scherm te zien dat ik ook in de show notes heb opgenomen. Daar heb je de keuze uit vier mogelijkheden. 1. Ik heb een idee. 2. Ik wil goede feedback geven. 3. Ik heb een vraag. Of 4. Ik wil een probleem melden. Het proces dat je dan ingaat vind ik nogal omslachtig. Na een aantal muiskliks zat ik nog maar op 16% voor het geven van positieve feedback. Ik snap nou best dat een bedrijfje graag het hemd van het lijf vraagt, maar volgens mij zal een groot aantal mensen snel afhaken. Immers, de meeste mensen zijn bij reviews gewend om gewoon een stukje tekst te schrijven. Nadeel daarvan voor de onderneming is nou weer dat het soms moeilijk kan zijn om het toe te kennen aan bepaalde elementen in je organisatie. Dus dat verklaart weer het omslachtige reviewproces van Rietjes. Anyway, dat is slechts mijn mening en mogelijk heb ik het helemaal fout en ontvangt Rietjes ontzettend veel feedback via een feedbackpagina. Wat hoe dan ook een nadeel is van dit proces is dat het bedrijf op die manier niet echt snel reviews zal verzamelen op externe sites, zoals Yelp, Google Plus of Meetingroom Review. Want zowel op Yelp als op Google Plus heeft Rietjes Apeldoorn nog geen reviews en op Meetingroom Review slechts twee. Al lange tijd zaten we op WordPress versie 3.9, maar vorige week is WordPress 4.0 uitgekomen met codename Benny. Een major-versie-upgrade, dus dat suggereert ook weer een major-upgrade in functionaliteit. Laat ik eens langsgaan wat de belangrijkste vernieuwingen zijn. Versie 4.0, met de naam Benny, is vernoemd naar Benny Goodman, de bekende jazz en bandleider. Maar is het een major-upgrade? Volgens de programmeurs achter dit enorm populaire CMS is het slechts een nummer volgend op 3.9 en dat komt voor 4.1. Wat springt meteen in het oog qua aanpassingen en vernieuwingen? Allereerst. De WYSIWYG editor is verbeterd, dus als je bijvoorbeeld de URL van een video in een blogpost plakt, dan wordt de video ook daadwerkelijk weergegeven in plaats van dat je alleen een rechthoekig kader ziet. Het zoeken naar en vooral het vinden van plugins is enorm verbeterd. Je kunt nu snel meer lezen over plugins en zo in minder tijd de gewenste plugin vinden en installeren. De Mediabibliotheek is vernieuwd en stelt je in staat om nog gemakkelijker je bestanden te beheren. Ook werkt slepen en kopiëren nog beter. Als je doorklikt naar een mediabestand, krijg je de vernieuwde Metadata Editor te zien, waarin je alle gegevens van het bestand snel en eenvoudig kunt aanpassen. Audio- en videobestanden kunnen nu ook in de Metadata Editor worden afgespeeld. Doel van deze versie was het verbeteren van de samenhang tussen het creëren, beheren en publiceren van content. In de show notes heb ik een video opgenomen van het WordPress Team waarin dit allemaal nog eens wordt toegelicht. Zoals altijd heb ik voor het upgraden van mijn WordPress installatie eerst een volledige backup gemaakt met de plugin BackWPUp. Want er kan altijd iets fout gaan, dus is het handig om een actuele backup bij de hand te hebben. De upgrade vrienden liep snel en probleemloos, zoals tot nu toe altijd de laatste paar jaren. Maar ik ben een voorstander van de Engelse uitspraak, better safe than sorry. Even doorgaand op de plugin BackWPUp. Ik heb die al vaker genoemd in de podcast en afgelopen week was ik bezig met het opzetten van een nieuwe WordPress site waar ik natuurlijk ook de plugin installeerde. Voor die site had ik ook een apart Dropbox account aangemaakt om zo daar de backups te kunnen opslaan in de cloud. Ik liep echter tegen het probleem dat ik de plugin niet geautoriseerd kreeg in het desbetreffende Dropbox account. Daar was ik nog nooit eerder tegen aangelopen. Dus ik richtte mij tot mijn grote steun en toeverlaat in dit soort situaties, Google. Na enig zoeken vond ik een verwijzing naar een probleem in de samenhang tussen BackWPUP en de plugin W3 Total Cache. Deze laatste is een van mijn favoriete plugins voor het verder verbeteren van de performance van een WordPress-site. De oplossing bleek te liggen in het tijdelijk uitschakelen ofwel deactiveren van W3 Total Cache, terwijl de BackWPUP autoriseert bij Dropbox. Als dat eenmaal gelukt is, kun je de W3 Total Cache weer activeren en werkt alles naar behoren. Ik krijg nogal eens de vraag hoe belangrijk het is om een website responsive te maken, waardoor die dus zowel werkt op desktops als op tablets en smartphones. En daaraan gerelateerd is dan ook de vraag of het hebben van een responsive site in je voordeel werkt bij het scoren in de zoekresultaten. Met andere woorden, is een responsive webdesign een rankingsignaal voor Google? Deze vraag werd onlangs ook in de Google Webmaster Hangout sessie aan John Muller van Google gevraagd. Hij vertelde dat Google Responsive Design niet gebruikt als een rankingsignaal. Dus zowel responsive websites als dedicated mobiele sites kunnen beide goed scoren in de zoekresultaten. De reden dat Google responsive webdesign adviseert is dat er bij die oplossing technisch vaak minder problemen optreden. Op zich is het ook logisch dat Google zich niet uitspreekt over de implementatiewijze waarop je content aan mobiele uh, gebruikers wil bieden. Want Google wil alleen dat je maximale gebruikerservaring biedt aan je bezoekers. Ik ga het zojuist over rankings in de zoekresultaten. In de Google Webmaster Help discussiegroepen las ik de vraag, ik lach hem niet, ik las hem, of Google ooit een officieel statement heeft gedaan of je alleen na een Penguin Update terug kunt keren in de zoekresultaten, als je voorheen je rankings bent kwijtgeraakt als gevolg van een Penguin algoritmewijziging. Ook hier geeft John Mueller weer antwoord. Hij zegt feitelijk vier zaken. Als eerste, zelfs als Google een algoritme update draait, dan zijn de wijzigingen niet meteen te zien, dus dat is normaal. Als tweede, een site wordt eigenlijk nooit geraakt door slechts één algoritme. Het zijn altijd meerdere algoritmes die van invloed zijn op slechte rankings of het niet verschijnen van sites in de zoekresultaten. Als derde, in sommige gevallen als een site sterk wordt geraakt door een specifiek algoritme, betekent dat niet dat je totaal geen veranderingen kunt zien tot het algoritme is aangepast of de data in de index is ververst. En als laatste, de vierde, puur theoretisch... Als je site door slechts één algoritme wordt geraakt en je daardoor slecht scoort in de zoekresultaten, dan moet je wachten tot het algoritme weer eens draait en of de data wordt ververst voordat je verbetering kunt waarnemen. Oh ja, en mocht het je trouwens verbazen dat op dit moment alleen John Muller vaak wordt aangehaald en niet meer Matt Kutz, dan kan ik je zeggen dat Matt Kutz al enige tijd geniet van een lange vakantie. Hij heeft dit een paar maanden geleden bekendgemaakt. Heel soms zie je een berichtje van Matt op Twitter of in Google+, maar... Het lijkt erop dat hij zijn woorden nakomt en meer tijd spendeert aan zijn privéleven. In podcast 84 vertelde ik je over de YouTube Academy. Maar wist je eigenlijk dat Google ook al ruim twee jaar de Webmaster Academy heeft? Voorheen was die alleen in het Engels beschikbaar... maar sinds een paar dagen is die in maar liefst 22 talen te raadplegen. De Webmaster Academy is nu dus ook in het Nederlands beschikbaar. Mocht je denken dat je alles al weet... Probeer dan eens de quiz aan het einde van elke module te maken en zie hoe je scoort. Toch kan het doorlopen van de Academy waarschijnlijk geen kwaad. Zeker niet als je nog niet zo lang bezig bent met je website en of content marketing. De cursus bestaat uit de volgende drie modules. Als eerste een geweldige site maken. Als tweede ontdekken hoe Google je site interpreteert. En als derde het gebruik van de Google hulpbronnen. Ik heb de drie quizzen snel even gemaakt en gelukkig wist ik de juiste antwoorden. Anders moest ik me toch echt zorgen gaan maken. Je ziet ze steeds vaker, je weet wel. Pagina's als Google-afbeeldingen, Twitter, Pinterest en andere. Van die pagina's die je maar kunt blijven doorscrollen. Vanuit gebruikersperspectief en zeker als je mobiele telefoon surft... lijkt dit een goede en voor de hand liggende manier om je content te presenteren. Maar wat zijn nu nog meer voordelen en kleven ook nadelen aan? En is dit iets voor jou om te implementeren op je site? Laat ik hier eens iets dieper op induiken. Allereerst een paar voordelen. Het is ideaal voor mobiele touchscreens. Het is gemakkelijker te scrollen dan op links te klikken op een mobiele telefoon. Als tweede het houdt het aandacht vast, zeker op fotosites als Flickr en Pinterest. De meeste fotosites hebben sowieso endless scrolling geïmplementeerd. Ook andere content houdt op deze manier beter de aandacht vast. En sites als Twitter en andere sites die realtime informatie weergeven profiteren van endless scrolling doordat gebruikers snel en gemakkelijk de actuele content kunnen consumeren. Laten we dan eens zien welke nadelen er potentieel aan kleven, want als er alleen voordelen aan endless scrolling zouden zitten, dan zou toch elke site dit moeten implementeren? Toch? Want wie wil nu niet die aandacht langer vasthouden? Volgens mij is dat het doel van elke webmaster of contentmarketeer. Oké, okay, hier komen dan een paar nadelen. Het kan nog overweldigend overkomen bij gebruikers, doordat ze altijd moeten scrollen om de gewenste informatie te vinden. Bovendien kan het afleidend en vermoeiend zijn als er geen einde komt aan de content. Dat is ook de reden dat Google geen oneindig scrollen op de gewone zoekresultaten heeft geïmplementeerd. En als je op Google afbeeldingen ver genoeg doorscrolt, dan moet je ook op de knop Laat meer afbeeldingen klikken. Een ander nadeel: je kunt geen voeter hebben bij een pagina, want de pagina heeft geen einde. En vaak hebben bedrijven belangrijke links in de voeter. Als derde: het maakt het lastig voor bezoekers om content op te over te slaan, doordat ze noodgedwongen door alle content moeten scrollen. En de meningen over het effect dat dit kan hebben op SEO als gevolg van de schier oneindige lengte van pagina's, die dan dus eigenlijk geen pagina's meer zijn, zijn verdeeld. Want hoe kan bijvoorbeeld Googlebot nu weten wat het einde is? En als Googlebot eerder afbreekt, loop je dan niet het risico dat belangrijke content niet wordt geïndexeerd? Heb je al eens overwogen om je site te presenteren als één lange pagina, of heb je dit mogelijk al geïmplementeerd? Het lijkt mij interessant en leerzaam eens te zien hoe jij dit hebt gerealiseerd. Dus laat het me weten en laat een berichtje achter op www.reputatiecoaching.nl slash 93. Je ziet vaak dat bedrijven en marketeers in het kader van content marketing online spreuken publiceren. Dat komt omdat spreuken, citaten, uitspraken of hoe je ze maar wil noemen, een veelgezocht onderwerp is. Als je dus veel van dit soort aforismen of gezegden publiceert, vergroot je de kans dat mensen daarop naar je site komen. En als ze eenmaal op je site zijn en het spreekt aan wat ze er aantreffen, dan gaan ze hoogstwaarschijnlijk wel verder kijken op je site. Zo helpen spreuken niet alleen maar met het vertrekken van verkeer naar je site vanuit de zoekmachines, maar het helpt ook voor het vergroten van je naamsbekendheid. Zeker als je met een bepaalde regelmaat een spreuk of enkele spreuken publiceert, zo breng je jezelf namelijk steeds meer onder de aandacht van je potentiële klanten. Het genereert ook exposure in de social media, want vaak worden goede spreuken gedeeld. En exposure op sites als Twitter, Instagram en Pinterest als je spreuken publiceert met of op een mooie foto. Ik heb samen met Arad Landman al eens geëxperimenteerd met spreuken. Hij heeft als gastblogger vier weken lang spreuken gepubliceerd op www.reputatiecoaching.nl en ik moet zeggen dat die spreuken nog steeds aardig wat verkeer trekken, evenals de spreuken die ik zelf heb gepubliceerd. En al die spreuken zijn niet verspreid op mooie foto's die echt tot de verbeelding moeten spreken. Mijn eigen spreuken had ik in eerste instantie gewoon op virtuele tegeltjes geplaatst. Het kan nog echt een stuk beter. Binnenkort start ik dan ook met een bedrijf dat ik coach met het verspreiden van spreuken over voor hen relevante onderwerpen, waarbij we op de achtergrond mooie foto's gaan gebruiken. Hiervoor komen mijn kwaliteit als fotograaf goed van pas, want ik ben de afgelopen tijd druk met het maken van tientallen foto's die we dan kunnen gaan gebruiken. Ook het bedrijf zelf heeft nog veel foto's. Al dat materiaal is tenslotte rechtenvrij en ook nog eens uniek zo zijn we mogelijk in staat om een jaar lang elke week een mooie spreuk te publiceren. Dus alleen nog de kunst om een groot aantal goede en mooie uitspraken, spreuken, gezegden, citaten en aforismen te vinden die relevant zijn. En omdat het bedrijf zaken doet door heel Europa, gaan we ook nog eens de afbeeldingen met spreuken in twee talen verspreiden. Op dit moment kan ik er niet veel meer over vertellen, maar ik zal je zeker berichten als we er een tijdje live mee zijn. En als je alvast een idee wilt hebben wat het onderwerp is... Zoek me dan op op Instagram en ga me volgen. Want op Instagram test ik welke foto's mensen mooi vinden... om zo de keuze te maken welke we gaan gebruiken voor deze campagne. Mijn handle op Instagram is eduarddeboer. Aan elkaar. Morgen heb ik een interview met Brenda Kok. Een dame die zich heeft gespecialiseerd in het maken van video's... Google Hangouts on Air en om hier geld mee te verdienen. Dat interview komt volgende week in de podcast. Dus abonneer je op de podcast in iTunes of Stitcher dan krijg je automatisch altijd de meest recente versie gedownload op je computer of smartphone. En met deze aankondiging kom ik dan weer aan het einde van de podcast van deze week. Nog zeven afleveringen te gaan... en dan bereik ik het voor mij ooit onmogelijk geachte aantal van 100 podcasts. Ik dacht altijd dat het alleen voor de grote Amerikaanse jongens en meisjes was weggelegd. Maar mede dankzij jouw steun en feedback ben ik zover gekomen... en kan ik elke week weer voldoende materiaal verzamelen om zo'n 20 minuten over te vertellen...